Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Houthis in Jemen zeggen dat ze gestopt zijn met aanvallen op Israël... en op schepen in de Rode en Arabische Zee. Dat doen ze waarschijnlijk omdat er een staakt het vuren is... tussen Israël en Hamas, zegt correspondent Daisy Moore. De Houthis hebben altijd gezegd dat ze dit soort aanvallen uitvoeren... uit solidariteit met hun Palestijnse broeders in Gaza. Dus als het wankele bestand ja, het niet houdt... dan zullen ze hier naar alle waarschijnlijkheid ook weer mee beginnen. Houdt het wel, dan stopt dit misschien ook. De Houthi's zeggen dat ze de situatie tussen Israël en Hamas goed in de gaten houden. Niet overal kunnen gezinnen kraamzorg krijgen. Volgens Nieuwsuur is er een tekort aan kraamzorgorganisaties. Die kunnen er daardoor voor kiezen om alleen te werken op plekken waar ze het meeste kunnen verdienen. Daardoor kunnen vrouwen in armere buurten soms helemaal geen hulp krijgen. In Utrecht bijvoorbeeld. De wethouder daar wil daarom dat de gemeente kwetsbare gezinnen financieel helpt. Dat heeft Amsterdam bijvoorbeeld ook gedaan over de eigen bijdrage... wat ook een barrière is voor die kwetsbare gezinnen... ...zijn we nu aan het onderzoeken of wij dat vanuit bijvoorbeeld een bijzondere bijstand uh, op ons kunnen nemen. Maar ja, dat zijn allemaal druppeltjes op de gloeiende plaat. Kamerhulp is belangrijk. Babytjes die goede zorg krijgen hebben in hun latere leven minder zorgkosten. Mensen met uitgezaaide kanker leven gemiddeld iets langer. Het kankercentrum dat het bijhoudt zegt dat van de mensen die het krijgen 21% na drie jaar nog in leven is. Zo'n 15 jaar geleden was dat nog 17%. Mensen met uitgezaaide prostaatkanker of borstkanker leven het langst. En het dondert en het bliksem nog niet. Maar liters bier regent het al wel in Den Bosch. Daar is het carnavalseizoen nu echt afgetrapt. In de stad, die is omgetoverd tot Oeteldonk, werd net afgeteld tot 11 over 11. Op deze 11e van de 11e. De verslaggever van Omroep Brabant was net bezig met een interview toen het zover was. 11-11, dan is het echt het begin voor jou ook. Zeker, ja. Want hoe ziet de rest van het carnaval eruit? Oh, daar gaan we, daar gaan we gaan. Let op. 8, 7, 6, 5... 4, 3 2 1 en Daarna werd het volkslied van Oeteldonk gezongen. Het is dus nog maar de aftrap van carnaval. Het echte feestje begint pas in februari. Het weer droog met af en toe wolken en af en toe zon, wel frisser dan de afgelopen dagen. Vanmiddag maximaal 13 graden. ZFM verkeersinformatie.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 You I'm not. Ha <laughs> ha! Je haren los. Kom heel stil naast me liggen, licht je op, jaak me even aan. Bijna alles is te veel.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 De ZFM app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. I used to be the kind of guy who never let you look inside. I'd smile when I was crying to lose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 I'm gonna live my life every day I'm gonna touch the sky I spread these wings and fly I ain't here to play I'm gonna live my life every day Dance, take the wheel I just made myself a deal There ain't nothing gonna get in my way Every day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 ZFM. Maar dat blijft de tijd Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen Dat alles Dat alles ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker twaalf mensen omgekomen. Er ontplofte een autobom vlakbij een rechtbank waar het op dat moment erg druk was. Onder meer met mensen die een zitting wilden bijwonen. Veel stellen delen na een scheiding hun pensioen niet met de ex-partner... terwijl hij daar wel recht op heeft. Blijkt uit onderzoek van platform Wijzer in Geldzaken. Als een van de twee huwelijkspartners meer pensioen heeft opgebouwd dan de ander... dan heeft hij na de scheiding recht op compensatie. En de Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is in Griekenland... in hoger beroep vrijgesproken van het illegaal onderdak bieden aan een asielzoeker. Ze was hiervoor veroordeeld tot acht maanden cel. Om haar te vervolgen maakte Griekenland gebruik van een oude wet... die al jaren niet was gebruikt en die het onderdak bieden aan mensen die illegaal in het land zijn strafbaar te maken. Het weer het is droog, geregeld schijnt de zon bij maximaal 13 graden en morgen dan wordt het nog wat zachter. Dit is ZFM. ZFM is er ook op tv kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.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 it wasn't enough to take up some of my love guys are so hard to trust